In Bloemendaal staat een van de oudste basisscholen van Nederland in brand. Het vuur woedt in een deel van de school dat nog maar pas is aangebouwd. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de oudere delen van de school. Het hoofdgebouw van de Bos- en Duinschool is ruim 100 jaar oud. De geschiedenis van de school gaat terug tot 1632. De school staat midden in een woonwijk, maar volgens de brandweer is er op dit moment geen gevaar voor de huizen ernaast. De VN-veiligheidsraad heeft toestemming gegeven voor het brengen van humanitaire hulp naar gebieden in Syrië die in handen zijn van de rebellen. De Syrische autoriteiten hebben gewaarschuwd dat het zulke grensoverschrijdingen zal beschouwen als een aanval. Het gaat om vier grensovergangen waar rebellen de, de dienst uitmaken: bij Turkije, Irak en Jordanië. De Veiligheidsraad vindt dat er hulpconvooien vanuit die landen naar Syrisch gebied moeten kunnen rijden. Ook al vindt de regering in Damaskus dat niet goed. Bijna 11 miljoen Syriërs hebben hulp dringend nodig. In Groot-Brittannië mogen voortaan ook vrouwen worden gewijd tot bischop. Dat heeft de Anglikaanse kerk besloten. Tot nu toe werden alle voorstellen om ook het ambt van bischop open te stellen voor vrouwen tegengehouden binnen de synode. De verwachting is dat de eerste vrouwelijke bisschoppen in Engeland nog dit jaar benoemd kunnen worden. Vrouwelijke bisschoppen zijn al actief in een aantal kerkprovincies, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland.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 And let me know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 Van ZFM. ZFM's antwoord 106.9 FM. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benguy Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. Cause we're going to eat. Yeah, it's the Noob Jazz.